Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De koopkracht van ouderen staat niet meer onder druk... dan die van andere groepen in de samenleving. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De Kamerleden hadden gevraagd om meer duidelijkheid... over de effecten van de kabinetsmaatregelen op de koopkracht van ouderen. Later vandaag debatteert de Kamer daarover. Uit de cijfers van 2011 tot 2017 blijkt volgens Asscher wel... dat er duidelijke verschillen zijn tussen groepen ouderen... Mensen met een aanvullend pensioen gaan er veel meer op achteruit dan andere huishoudens. Maar, schrijft Asher, dat ligt niet aan de maatregelen uit het regeerakkoord... maar aan de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Onder meer de PVV en 50PLUS maken zich zorgen over de verminderde koopkracht voor ouderen. De verloskundige zorg bij bevallingen buiten kantooruren is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten in het vakblad Medisch Contact staan. Het idee dat de verloskundige zorg in de avond, nachten en weekends te wensen overlaat... is niet meer op zijn plaats, blijkt uit recente sterftecijfers rond bevallingen. Tussen 2000 en 2004 was er nog wel een duidelijk verschil... in sterftecijfers bij bevallingen overdag en die van s'nachts en in het weekend. Inmiddels zijn veel zaken in ziekenhuizen verbeterd. Er is daarom geen reden om de bevallingszorg te concentreren... in een beperkt aantal grotere ziekenhuizen, zeggen de onderzoekers. De afdeling die bij Property Finance van SNS Reaal over de probleemkredieten ging, had in 2006 maar drie medewerkers. Er was volstrekt onvoldoende kennis, ervaring en slagkracht. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van gesprekken met verschillende bronnen. Eén chef en twee medewerkers moesten op de afdeling Bijzonder Beheer een miljardenportefeuille beheren. Inmiddels zijn er dat 75%. Toen de crisis in 2009 ook de vastgoedsector bereikte... was Property Finance niet in staat de problemen goed aan te pakken, schrijft het FD. Het weer bewolkt af en toe regen, staat een stevige zuidwestenwind... aan de kust kans op zware windstoten. Vanochtend trekken buien over het land, in de middag breekt de zon door. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Maxima maakt haar eerste op openbare optreden als aankomend koningin. En springt CDA-kamerlid Heerma op de bres voor de middeninkomens... die er door het koopkrachtplaatje flink op achteruit gaan. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-121 of Twitter met hashtag WNLNacht. Hoewel de meeste mensen nu nog liggen te slapen... hebben de zaakwaarnemers van profvoetballers het op dit moment heel druk. Morgen, donderdag, sluit namelijk de transfermarkt voor clubs binnen Europa. Het begint haast traditie te worden... dat. Spelers op de laatste dag van club naar club worden getransfereerd. Roland Mater van voetbalwebsite fcupdate.nl draait daarom morgen ook over uren. Toch heeft hij nog even de tijd gevonden om bij ons in de studio aan te schuiven. Dit uur, Roland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat, laten we maar gelijk beginnen bij die grootste transfers in Nederland. Want wat is nu de grootste transfer binnen Nederland dit jaar? Wat op dit moment vooral uh, speelt, is die van Leroy Ver, uh, speler van FC Twente. Die is eigenlijk uh, eerder, eerder deze week zo bekendgemaakt door Everton. Een club uit Engeland, dat hij daar naartoe zou gaan. Uh, maar dat is op dit moment weer onzeker. Omdat er wat uh, problemen zijn met de medische keuring en de betalingen. Dat, dat loopt allemaal en dat zal waarschijnlijk ook de komende dagen nog blijven lopen. En dat zal waarschijnlijk ook heel veel invloed hebben op uh, de andere clubs in Nederland. En ook op de competitie in Nederland. Want, want dus één zo'n transfer kan eigenlijk alle clubs uh, laten afwachten tot het laatste moment. Ja, dat is uh, precies zoals het is. Want als Twente uh, ver verkoopt... Hebben ze een vervanger nodig. Die zal waarschijnlijk uit de eredivisie komen. Waarschijnlijk van Herenveen bijvoorbeeld. Herenveen heeft dan ook weer een nieuwe speler nodig. Die komt misschien weer van ADO. ADO heeft dan ook weer een nieuwe speler. Ja, zo is het een soort sneeuwbal. Maar waarom komt dit altijd op het laatste moment? Ja, het is uh, paniekvoetbal. Dat is altijd zo <laughs> bij, uh, bij clubs. En uh, ja, je kan je bijna niet voorstellen bij, uh, bij beleidsmakers... dat ze zo lang wachten met, met beslissingen die toch zo belangrijk zijn. Want het gaat om, gaat om miljoenen. Maar ieder jaar is het zo, dus of ieder half jaar, want een, een transferperiode eindigt ieder half jaar, is er dus zo dat op de laatste dagen uh, spelers gehaald worden voor veel miljoen. En dat, het dan, uh, dat er dan op ingesprongen moet worden. En uh, ja, dat uh, is een soort traditie. Nou, laten we even kijken. Stel, uh, uh, he, Ver uh, uh, gaat weg. Twente heeft een nieuwe spelmaker nodig. Um, er komt een speler uit de Eredivisie naar Twente. Uh, aan welke spelers kunnen we dan denken? Wat, we, wat vooral verwacht wordt is Filip uh, Jurisic, Dat is een speler van uh, Daar is Ze schijn ook al daar een, een bot op gedaan te hebben. Dat, dat vooralsnog afgewezen is, maar dat is waarschijnlijk een spel. Uh, nooit wordt een eerste bot geaccepteerd. Maar um, dat is de belangrijkste kandidaat. En een, iemand ook uit Denemarken. Um, die het verleden bij Vitesse heeft gespeeld. Cloudemier heet hij. Uh, maar Juricic is waarschijnlijk de belangrijkste kandidaat. Uh, een andere naam die ook genoemd werd... Um, is die van Maher, een speler van AZ. Um, daar is op dit moment nog geen aanleiding om te denken... dat ze daar echt al een, een bot hebben uitgebracht. Dat was maar, met PSV toch ook? Klopt, die staat in de belangstelling van PSV. En uh, PSV heeft zich al bij AZ voor hem gemeld... Uh, nog niet een bot uitgebracht, schriftelijk... wel telefonisch laten weten dat ze interesse hebben. Hoe groot is die kans dan? Dat hij naar PSV gaat. Ja. Um, ja, op dit moment schat ik hem niet zo groot... want het laatste contact tussen AZ en PSV is alweer ruim een week geleden. Um, en als ze hem men dat graag hadden willen hebben... als ja, een tijdje... er is in principe bij de, in, binnen het personeel van PSV niets veranderd... de afgelopen week... Uh, dan had ik aangenomen dat ze al wel eerder actie hadden ondernomen. Dus ik denk eigenlijk dat PSV een beetje gokt op de komende zomer... dat ze hem dan overnemen... Maar ja, nu dus, in de uh, volgende transferperiode? Ja, in de volgende transferperiode die tussen de seizoenen valt. Uh, maar misschien nu nu Twente tussendoor komt, omdat PSV denkt van oeh, zometeen is hij naar Twente en dan grijpen wij mis. Dus ja, dat kan ook nog uh, uh, invloed hebben. Ja, als we ver even terzijde schuiven nu en, en wat er achter weg kan komen. Uh, veel fans die natuurlijk ook hun hart vasthouden in de transferperiode. Als we bijvoorbeeld kijken naar een Ajax of een Feyenoord, gaan, gaan die nog dragende spelers verliezen in deze periode? Nou ja, Feyenoord is afwachten. Uh, de trainer uh, Ronald Koeman die, uh, die heeft gisteren uh, tijdens de persconferentie ook aangegeven dat, hij, ja, dat er best nog iets zou kunnen gebeuren. Um, namen noemde hij daarbij niet en, en dat, is ook, dat is ook lastig te zeggen. Maar eigenlijk alleen al uh, hoe het bij ver gaat... geeft aan hoe snel het kan gaan. Want op zondagmiddag speelde hij nog tegen Feyenoord, uh, Twente. En toen wist eigenlijk niemand nog uh, daarvan. En toen zeiden de spelers van Twente nog allemaal redelijk opgetogen... dat het allemaal zo rustig was rond de club. En een dag later was de transfer uh, eigenlijk rond... En uh, dat zou fijn dat ook kunnen gebeuren. En uh, ja, er, zijn, er zijn stuk spelers waar al een tijdje interesse in is. Dat, dat zijn dan vooral de jongens die nu bij zelf al zitten. Jordi Klaasie en uh, Bruno Martens Indy. Uh, er zijn, zover ik weet, nog geen concrete aanbiedingen erop gekomen. Maar als die vandaag of morgen komen, dan zou het ook zomaar kunnen dat die, dat die vertrekken. Het blijft een gillige periode. Uh, periode. Roland Mater van voetbalwebsite fcupdate.nl zit dit uur bij ons in de studio. Zometeen praten we verder over grote buitenlandse... Transfers. Zeven minuten over vijf. Nu al wakker. Rusland had de Sputnik. Amerika de Space Shuttle. Maar wat voor ruimtevaartuig heeft Azië? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook hoort u nog de laatste kranten. Maar eerst muziek. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA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 Do do do do Lou Reed, walk on the wild side. Wij zijn wakker.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 Een wielrennersvolk is nog geen fietsvolk. Het Olympische imago, zo blijkt, zorgt er juist voor dat de drempel wordt verhoogd. Zo pleitte één politicus voor betere doucheruimtes op kantoren. Een vraag die berust op de veronderstelling... dat de fiets toch naar het werk gelijk staat aan een Olympische tijdrit. Er is er een jarig. Hoera, hoera.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 en in zwart geklede mannen de hand van de geblinddoekte man vastzet in een bankschroef... waarna een derde man de cirkelzaag in beweging zet. Naast het afsnijden van zijn vingers moet de man ook drie jaar gevangenisstraf uitzitten. Bovendien krijgt hij nog 99 zweepslagen. Iran staat al geruime tijd onder internationale kritiek... wegens schendingen van de mensenrechten. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Rusland had de Sputnik, Amerika de Space Shuttle. Maar wat voor ruimtevaartuig heeft Azië... Ook al is een antwoord nog niet zo snel gevonden... de Oosterse wereld blijkt niet stil te zitten wat betreft de ruimtevaart. China, India en Japan zijn druk bezig om stappen te maken richting verre planeten. En vandaag lanceert Zuid-Korea haar tweede satelliet. De hoogste tijd om een blik te werpen op onze verre buren. En dat doen we met de directeur van de Space Expo, Rob van den Berg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zuid-Korea lanceert vandaag haar tweede satelliet. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ehm... Um... Het is dan wel de tweede, maar uh, de eerdere uh, lanceringen die zijn uh, mislukt, helaas. Dus het is extra bijzonder, want als deze lukt, dan hebben ze echt hun eerste satelliet uh, in een baan om de aarde. En dan uh, staan ze in een heel klein lijstje met landen die dus in staat zijn om vanaf eigen grondgebied uh, satellieten in de ruimte te brengen. En wat hebben ze bij deze tweede satellieten veranderd, wat deze wel zal laten werken? Ja, er waren verschillende problemen. De eerste uh, lancering in 2009, uh, daar kwam de satelliet niet los van de raket. En in 2010 hebben ze het nog een keer geprobeerd. En er waren weer andersoortige problemen, waardoor het niet lukte. Nou, daar is allemaal naar gekeken. En Korea heeft gisteren nog bevestigd dat alles in orde zou moeten zijn... En dan ergens deze ochtend, uh, Nederlandse tijd, zal de lancering plaatsvinden. Mm -hmm. uh, kost natuurlijk klauw met geld, lancering van zo'n satelliet. Waarom wil Zuid-Korea dat überhaupt? Ja, er zijn uh, verschillende redenen. Uh, je kan natuurlijk samenwerken. Uh, er zijn veel internationale ruimtevaartorganisaties, uh, NASA, ESA. Maar uh, op het moment dat je laat zien dat je dat zelf kan... Uh, dan ben je in ieder geval onafhankelijk. Uh, je kan je technologie ook uh, verkopen aan het bedrijfsleven... En in Zuid-Korea speelt misschien ook mee dat het Noord-Korea al wel gelukt is... in december om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. En ik wil het natuurlijk wel laten zien dat je je mannetje staat. Ja. Nu is uh, Iran ook goed bezig, had ik gelezen van de week. Klopt dat? Ja, je kan je afvragen of het een broodje-aap-verhaal uh, is. <lacht> Letterlijk. Ja, inderdaad. Ze claimen dat ze een, uh, een aap uh, in de ruimte hebben gebracht. Kan dat? Is, uh, ja, dat kan. Dat, uh, dat is al eerder gebeurd. En uh, op het moment dat het je lukt om een aap of een levend wezen in de ruimte te brengen en weer terug te brengen... dat zijn dan natuurlijk voorbereidingen om uiteindelijk mensen in de ruimte te brengen. En dan maar maar eindelijk... is dat ooit gelukt dat de dieren ook echt terugkwamen, levend? Ja, ze zeggen, de Iraniërs zeggen van wel. De afgelopen dagen zeggen ze dat de aap weer veilig uh, terug is gekomen... Maar um, dat is alleen maar dat is eigenlijk onbevestigd. Het komt alleen maar van Iran zelf. En verder is het nog nergens in de ruimte van de wereld bevestigd. Het is goede reclame, maar geen bewijs. Nee, het is geen bewijs. Nee. Ja, we hebben ook nog die, uh, die Sovjet-hond uh, een aantal decennia geleden, die, uh, die heeft het volgens mij maar een dag volgehouden, ja, dat was Laika. En, uh, Laika. Laika is wel heel beroemd, maar uh, het was nooit de bedoeling geweest om, uh, om het hondje weer terug te brengen op aarde. Dus het bedoeling was alleen maar om te kijken of er een dier een lancering kon overleven. Ja, zijn er ook al uh, uh, uh, Aziatische landen bezig met het uh, de lucht insturen van mensen? Ja, het is uh, China al gelukt. Die hebben al verschillende astronauten, of taikonauten, zoals uh -huh. ze het noemen. En China is dus al bezig met de bouw van een eigen uh, ruimtestation. En die zou klaar moeten zijn op het moment dat het International Space Station uh, afgeschreven is. Dus ze zouden het stokje van ISS kunnen overnemen op een bepaalde manier? Ja, ze zouden het overnemen, maar op dit moment is het een heel geïsoleerd ruimtevaartprogramma. Ze werken dus niet echt samen. En, en de vraag is of er daar andere astronauten dan Chinezen zullen mogen verwelkomen. In de... Want is dat een goede ontwikkeling, denkt u? Uh, ja, op zich wel, want vergeet niet dat we zijn ooit op de maan terechtgekomen uh, dankzij een soort competitie tussen Amerika en Rusland. En je ziet wel dat naties natuurlijk heel erg naar elkaar kijken, heel erg van elkaar leren, natuurlijk niet achter willen blijven. Mm -hmm. En De ruimtevaart is zo complex, uiteindelijk zul je toch moeten samenwerken. Dus dit zijn goede ontwikkelingen. Nou, tot slot, we hadden natuurlijk de slag om de maan in de vorige eeuw. Uh, laten we even een wilde gok doen, de slag om Mars. Wie gaat die winnen? Het oosten of het westen? Ik denk toch wel het, het Westen, hoor. Die, die zijn daar het verste mee. Uh, het Oosten is vooral nog bezig om eerst naar de maan te gaan. En Amerika is op dit moment hard bezig met voorbereidingen... om de eerste mensen op Mars neer te zetten. Maar dat gaat wel even duren, hoor. Zeker nog een jaar of twintig. Hop hm. nou, van der Berg, directeur van de Space Expo. Dank u wel voor uw toelichting. Graag ja, gedaan. De zaakwaarnemers van de Europese clubs bereiden zich voor op een gekke huis op de Europese transfermarkt. Spelers worden op het laatste moment nog getransfereerd en moeten naar hun nieuwe club. Zojuist hadden we het al over de Nederlandse transfermarkt. Maar ook in andere competities wordt flink gehandeld. Voetbaljournalist Roland Mater is dit uur bij ons te gast. Nogmaals, goedemorgen. Uh, Leroy Ver was volgens u de grootste binnenlandse transfer. Uh, wat is tot nu toe de grootste buitenlandse transfer? Dat was eigenlijk uh, van gisteren. Dus van Mario Balotelli, Italiaanse spits. En die is uh, van Manchester City naar AC Milan gegaan. Of althans, die wordt uh, morgen, medisch, of vandaag inmiddels al medisch gekeurd. En, uh, dan wordt het afgerond voor 20 miljoen euro ongeveer. Jeetje, is dat een opvallende keuze? Ja, zeker omdat hij in het verleden heel veel gespe jarenlang gespeeld heeft voor Inter. En dat is de stadgenoot en grote rivaal van AC Milan. Dus dat zal daar gevoelig liggen. En het is een speler, een, ja, een internationale wereldster... zeker na het afgelopen Europese kampioenschap. Ja, we hebben hem veel gezien. Ja. Dus Het is ook een kleurrijk figuur, hè? Om, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Ja. Zien ze hem in Milan echt wel graag komen? Nou ja, iedere club heeft uh, altijd, uh, altijd de illusie, als je zo'n speler binnenhaalt... Dat, dat zij dat gedrag wel afleren. En iedereen kan zien dat een goede voetballer is. en In het verleden zijn we vaker dat soort types geweest... die ontzettend goed kunnen voetballen, maar uh, zich nogal apart gedragen... en daardoor niet helemaal slagen. Maar de ervaring en... leert? ervaring leert dat het nooit lukt. <laughs> dus de meeste clubs beginnen er vol goede moed aan. En dan gaat het één of twee jaar gaat het redelijk... En daarna uh, wordt het niks meer omdat hij dan weer uit de band springt. Het is, ja, is afwachten als ze hem wel en dat echt aan het voetballen krijgen... en de rare trekjes eruit halen, dan, dan kan het een geweldige aankoop zijn. Maar het kan ook uh, meer ellende dan goed zo blijven. Ja. Verwacht jij nog grote dingen voor, uh, voor morgen? De, de, de transfer deadline komt er natuurlijk aan. Het is uh, niet heel veel uren meer. Uh, Komen er nog grote dingen aan in Europa? Ja, het is altijd afwachten. Um, er wordt bijvoorbeeld vanavond nog gevoetbald. De ervaring leert ook dat als een ploeg vanavond met 5-0 verliest of een speler raakt geblesseerd. Dat dan ineens uh, tientallen miljoenen uit de kastje komen om toch nog maar die versterking te halen die nodig is. Uh, je ziet ook een club in Engeland, Newcastle United, maakt een slecht seizoen door. Mm -hmm. En die hebben deze maand voor mij al tien, tien Franse nieuwe spelers gehaald. Maar waar halen ze dat geld vandaan? Ja, dan is er altijd op een soort manier een potje of ze redeneren zo van ja, als ze degraderen. Uh, zijn we nog meer geld kwijt. Hm. Dus dan moeten we maar dit, uh, ja, nu die miljoenen ervoor uittrekken... en hopen dat we dan in de Premier League blijven. Want dat levert er weer geld op waardoor het te verantwoorden is. Wat ook opvallend is in Engeland... dat heel veel geld wordt betaald voor redelijk simpele spelers. Waarom hm. dat idee? Dat is heel, heel apart. De, uh, als je kijkt, de internationale transferbedragen... zijn over het algemeen wat lager dan voorheen. Maar uh, in Engeland onderling zijn de bedragen uh, idioot hoog. Manchester United heeft nou een speler gehaald... die komt er pas komende zomer van de ploeg uit de tweede divisie. Die heeft eigenlijk nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. Boven één keer een, een land met de Engelse nationale ploeg. Dat is een jongen van 19, Wilfried Zaha. En daar hebben ze 15 of 16 miljoen euro meteen voor neergelegd. En dat zijn natuurlijk bedragen uh, voor een speler van de tweede divisie. Dat kan je hier in Nederland natuurlijk niet voorstellen. Dat, uh... ja, als, je, als je met je gezonde boerenverstand uh, daar eens naar kijkt... dan, dan kun je ook, ook gaan twijfelen aan, aan hoe zuiver een zaak dat uh, uh, altijd is... Ja, het is wel opmerkelijk dat de Engelse clubs onderling altijd enorme bedragen betalen. En als ze dan de grens overgaan, die bedragen is natuurlijk minder dicht. Het lijkt erop dat die clubs elkaar op die manier wat in stand houden. De, de uh, markt sterk houden. De, markt sterk de sterk competitie houden, ja. sterk houden dus uh, ook in deze. Uh, hoe zit het met de, de spitsen die nu op de Afrika Cup bezig zijn? Want die, uh, die is natuurlijk ook aan de gang. Zijn die ook in trek bij de grote clubs? Nou ja, Vitesse zal. Uh, iedere minuut naar de klok kijken en hopen er niks gebeurt. Want die hebben een spits daar lopen, Wilfried Boni... en dat mm. was voor de winterstop een van de beste spelers van de eredivisie. Mm. Verwacht het eigenlijk dat hij in de winter wel zou vertrekken. Die zit nu op de Afrika Cup met Ivoorkust. Um, daar is voorlopig nog niks mee gebeurd. En als dat inderdaad tot, tot overmorgen zo blijft... Dan, uh, tot morgenavond zo blijft dan, dan zal Vitesse heel blij zijn. Want dan hebben ze er tot de, tot de zomer nog een, uh, nog een geweldige spits bij. Um, DJ Drogba speelt ook op de Afrika Cup. Dat is ook een Ivoriaan. Um, die heeft inmiddels al een transfer gemaakt. Die gaat naar Galatasaray, waar ook Wesley Sneijder uh, naartoe gegaan is. Um, verder, is het, uh, verder zijn er op dit moment er uh, ja, is een middenvelder, Colo Touré. Een uh, verdediger is dat. Die zal waarschijnlijk ook naar Galatasaray gaan. Maar uh, op dit moment zijn er weinig dingen die, die daar nog actief uh, spelen naar nou mijn weten. Nou, zo meteen gaan we ook verder praten over Didier Drogba en uh, Wesley Snijder. Uh, blijf vooral luisteren, want zo meteen praten we over... ook hun de club uh, Galterzerij had het er al over... met uh, jou, onze studio-gast Roland Mater. Het is uh, zes minuten voor half zes. Dit is Alain Clark op Radio 1. Father and Friend. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh,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 Father en friend, Ellen Clark, u luistert naar nu al wakker op Radio 1. Vandaag doet de rechtbank in Den Haag een uitspraak in de veelbesproken zaak tegen Shell over de olievervuiling die ze zouden hebben beroekend in Nigeria. De zaak is aangespannen door Milieudefensie en vier Nigerianen. Ze beweren dat Shell de olieleidingen in het gebied niet op tijd vervangen heeft en dat het onderhoud en de beveiliging slecht waren. Edward Brans is advocaat Milieurecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom trekt deze zaak zoveel bekijks? Nou ja, wat heel bijzonder is, is dat uh, het gaat om een dochteronderneming van Shell, die daar uh, mogelijk onregelmatig heeft gehandeld. En als dat al zo is, dan wordt dat handelen toegerekend aan uh, Shell in Nederland. En uh, ja, dat is bijzonder, want het handelen heeft plaatsgevonden ergens anders, in Nigeria. Mm -hmm. En daar zou dan uh, een, een vennootschap in Nederland uh, voor aansprakelijk gehouden worden. En dat, dat zou heel bijzonder zijn als dat zou worden aangenomen. Ja, klinkt als een bijzondere constructie. Boerenverstand zegt dan ook... waarom staat de dochteronderneming dan niet terecht in Nigeria zelf? Dat is toch waar het gebeurd is? Ja, nou, dat zal, daar zullen een juridische redenen voor zijn. Ik denk dat het, daar, dat het recht daar toch anders ontwikkeld is dan, dan hier, vermoed ik. Um, ja, en al een tijd altijd is er een tent uh, ja, aan de gang... ook uh, bijvoorbeeld in, in de VS in Amerika... waarbij getracht wordt om uh, moederbedrijven aan te houden... voor ja, het handelen van dochterondernemingen eh, elders in de wereld. Dus wat dat betreft uh, ja, is de stap die hier gezet is door Milieudefensie niet, uh, niet verrassend. Nou, vandaag dus die veelbesproken zaak tegen Shell. Welke partij staat er sterk vandaag? Ja, dat vind ik gewoon heel lastig uh, in te schatten. Want uh, er zijn nog wat hobbels uh, te nemen... Ik heb wat uh, processtukken gelezen en dan zie je toch ook dat er uh, alleen al op het gebied van het bewijsrecht... Hè, wie heeft nou wat gedaan, wanneer en wat is de oorzaak van die verontreiniging en dergelijke... Mm -hmm. en op het gebied van het bewijsrecht zijn er nogal wat hobbels uh, te nemen. Ik, ik denk dat het meest interessant wordt vandaag... Uh, of nou inderdaad het handelen van die dochteronderneming kan worden toegerekend uh, aan uh, Shell Nederland. Uh, de vennootschap hier in Nederland. Ik denk dat dat het meest interessant wordt. Ja. Want nou, hebben wij... en verder. Wat ook bijzonder is, is dat... Uh, ja, Milieudefensie procedeert hier naast die vier mensen uit, uit Nigeria. Ja. Uh, ja, de Milieudefensie claimt dat er uh, onregelmatig is gehandeld. Uh, jegens Milieudefensie. Ja, dat is ook interessant. Uh, Milieudefensie is gevestigd in Nederland. En heeft wel zwaar een aantal activiteiten daar in Nigeria. Maar is dat voldoende om ervan uit te gaan dat Jegens haar dan ook onregelmatig is gehandeld? Dat, is, dat ze ook bijzonder zijn als de rechter dat ze aannemen. Ja, want wat, wat voor aanspraak verwacht u van de rechter vandaag? Ja, dat, dat vind ik gewoon heel lastig uh, in te schatten. Want ik al zei, als je zo de stukken leest... dan zijn er nog wat hobbel's te nemen. Alleen op het gebied van het bewijsrecht. Uh, ik denk dat al, wat al heel interessant is... is dat de rechter zich bevoegd heeft geklaard. Hè? Dus in, uh, in 2009 is dat gebeurd. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat was al een hele stap... Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Ik, ik zie nog wel wat hobbels uh, moet ik zeggen. Nou, het gaat dus om een dochteronderneming. Waarschijnlijk kan de, de. er is een kans dat de moederonderneming Shell dus uh, terecht moet staan voor de daden. Gaan we meer van dit soort zaken zien in de toekomst, denkt u? Nou ja, wat, wat ik al zei. Uh, je ziet het uh, al al in tijd in de VS, zie je dit soort, uh, dit soort uh, zaken. Ja, uh, afhankelijk van de uitspraak of de uitslag van vandaag ga je dit meer zien. Zeker, dat denk ik zeker. Ja, en, en hoe dan ook, het duurt natuurlijk uh, al, al een tijdje. Had dit zo lang moeten duren? Nee, dit zijn complexe uh, kwesties. Um, ik ben zelf helemaal niet betrokken bij deze procedure, dus ik vind dat lastig in te schatten. Wat ja. ik wel zie, is dat uh, ja, er moet nogal wat aangetoond moet worden. Wil je zo'n zaak als dit uh, rondkrijgen? Ja. Ja, daar heb je gewoon tijd voor nodig. Maar nu lezen we dat bijvoorbeeld uh, alle olie die in Nigeria is gelekt bij elkaar... al twee keer zoveel is als de BP-ramp in de Golf van Mexico. Ja, dat, dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, ik weet wel uh, dat kijk, hier gaat het om, om uh, dat is wel ook wel interessant in deze procedure, hier gaat het niet zozeer om die olieverontreiniging in algemene zin in Nigeria. Hè. Het gaat hier om een aantal uh, breuken van pijpleidingen in het specifieke gebied van die mensen uh, waar zij wonen en waar zij ook visvijvers hebben. Dus het is wat dat betreft minder algemene zaak. Het gaat niet zozeer over die olieverontreiniging in Nigeria. Het gaat over een aantal spots van verontreiniging die daar zijn veroorzaakt nu bent u zelf advocaat milieurecht. Kijkt u dan ook met, uh, ja, met spanning eigenlijk naar zo'n rechtszaak? Ja, ja, spanning is niet te Ik vind het al gewoon heel erg interessant. Wat ik al zei, ik was al uh, verrast door die uitspraak in 2009. Mm -hmm. Dat de rechten zich, uh, zich bevoegd verklaart. Dat, dat vond ik al een hele stap. Uh, ja, ik ben zeer benieuwd hoe hier, hier verder op uh, vandaag mee om wordt gegaan. Nou, we zullen het uh, vandaag zien. Vandaag dus de veelbesproken zaak tegen Shell over de olievervuiling... die ze zouden hebben berokkend in Nigeria. Edward Brans, advocaat Milieurecht. Dank u wel. Okay, ja. Het is drie minuten over half zes. Het Nieuwsminuutje met het Schut. In Geleen is vannacht een vrouw doodgeschoten. Dat gebeurde in een woning. U hoort een woordvoerder van de politie. Uh, rond uh, kwart voor vier is er een melding gekomen... Dat er op de troepel aan een uh, grote waren gehoord. Uh, daarop zijn agenten, patrouillescentra naartoe gereden. En in de woning uh, hebben wij een, uh, een mevrouw aangetroffen. Die, uh, die is overleden. En uh, er lag een man in het huis. En die uh, is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over het motief en de dader is nog niks bekend. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Kleine vakcolleges en christelijke ROC's scoren dit jaar het best onder de MBO-scholen. Dat blijkt uit de keuzegids MBO-studies 2012. De top 3 bestaat uit twee christelijke kleine instellingen. Het Hoornbeek College en het ROC Menso Alting. Daarnaast zit de Brabantse school De Roi in de top 3. De Braziliaanse autoriteiten zijn door het hele land begonnen aan grootschalige brandveiligheidscontroles. Aanleiding is de brand in een nachtclub afgelopen weekend, waarbij 234 mensen om het leven kwamen. De stad Americana legt uit voorzorg alle nachtclubs een tijdelijke sluiting op. Zij mogen pas weer open wanneer is vastgesteld dat ze aan de nieuwe veiligheidseisen voldoen. En dan nog het weer. Hier is Stijn van Antwerpen. De moment trekt vanuit het westen de regen het land binnen. Pas tegen het einde van de middag klaart het pas op. De temperatuur is zacht voor de tijd van het jaar met 8 graden in het kustgebied tot 11 graden in Limburg. Vanavond en vanochtend is het droog en daalt de temperatuur tot 4 graden. Morgen trekt tijdens de ochtendspits een nieuwe regenstoring binnen. De temperatuur ligt aan het begin van de middag rond 8 graden. Richting het weekend aanhoudend wisselvallig met overdag temperaturen rond 5 graden. Zaterdag dan neemt de kans op een winterse bui toe. Het minuutje. Dankjewel, Annette Schut en ook Weerman Stijn van Antwerpen. Waar we zojuist hoorden dat veel Europese topclubs met geld smijten... is er in deze winterperiode één overtreffende trap. Het Turkse Galatasaray kocht deze winter flink in op de spelersmarkt. Onder meer Wesley Sneijder en DJ Drogba maakten de overstap... naar de club uit Istanbul. Bij ons in de studio zit nog steeds voetbaljournalist Roland Mater. Ja, uh, Roland, sta jij een beetje versteld van de koopwoede van Galatasaray? Ik sta er vooral van voor versteld dat de spelers ook daadwerkelijk naartoe gaan. Dat ze die spelers willen hebben, begrijp ik wel, als Galatasaray zijnde. Maar dat uh, spelers als Sneijder uh, ervoor kiezen om daar te tekenen... dat vind ik het meest opvallend Wat, eigenlijk. Waar, waarom is dat zo verbazend? Omdat het, uh, de Turkse competitie eigenlijk uh, misschien tot, uh, tot dit moment... niet echt internationaal iets voorstelt. Uh, je hebt inderdaad een paar grote clubs daar. Galatasaray, uh, Venerbahçe en Besiktas, alle drie uit Istanbul... En die doen Europese soms nog wel leuk mee. Maar uh, het is niet een, een competitie waar je, waar je grote internationale sterren verwacht. Het uh, afgelopen jaar gingen daar vooral grote namen naartoe... die aan het einde van hun carrière zaten. Uh, om nog wat geld te verdienen en om nog aardig niveau te spelen. Maar daar gingen nooit spelers heen in de categorie Snijder die een jaar of 28 zijn. Nee, uh, waar, waar komt dat dan ineens vandaan, zoiets? Um, ik denk dat het te maken heeft dat er nog maar weinig plekken zijn in Europa... waar echt het geld zit. Uh, Rusland is daar één van. Uh, je ziet ook dat heel veel spelers tegenwoordig die kant op gaan. Mm -hmm. En Turkije is daar blijkbaar ook een, uh, een voorbeeld van. En um, ja, die clubs hebben de financiële mogelijkheden om um, goede salarissen te bieden. Ja, want volgens nieuwsberichten gaan Snijder en Drogba... samen drie ton per wedstrijd kosten. Is dat in Turkije normaal? Um, nou, of het daar normaal is, voor mij is het daar ook wel redelijk uitzonderlijk... wat ze nu betalen... Maar um, ze, ze betalen daar wel langere salarissen, waardoor het voor spelers interessant is om daarheen te gaan. Want waarom krijgen zij zoveel? Um, nou ja, in het geval van Snijden, bijvoorbeeld, uh, wordt al verwacht dat ze door de uh, shuttersverkoop... al een groot deel van die kosten heel snel uh, terugverdienen. Lang niet alles natuurlijk, maar wel een, een, een belangrijk deel. En ze hopen natuurlijk op andere manieren, tickets verkopen, andere soorten merchandise, misschien een buitenlandse trip met snijden dan als uithangbord. Ja. En is Galatasaray natuurlijk ook een van die clubs die overwinterd is in de Champions League. Uh, uh, de achtste finale's komen eraan. Uh, kan dat ook een reden zijn om deze, deze namen aan te trekken? Absoluut. Ja, nee, dat, dat, dat, dat geldt ook waar we het eerder over hadden bij uh, Engelse clubs. Uh, om mannetje bijvoorbeeld incalculeert dat je met deze spelers een ronde overleeft... dus zometeen de kwartfinale haalt, dan levert het weer een x-aantal miljoen op. En uh, ja, dan heb je weer een grote Snijden de kostte maar 7,5 miljoen aan de transfersom. Uh, ja. En als je dus een ronde verder komt, heb je dat er al bijna uit. Dus dat uh, gaat want, wel want, want hoe zit dat? Ze, ze zijn nu aangekocht hè, tijdens de transferperiode. Uh, finales van de Champions League, wanneer zijn die? Uh, die beginnen in februari. Mogen ze dan ook meteen al meedoen? Uh, dat hangt er vanaf. Uh, snijden wel, want heeft voor, zijn huidige, voor zijn vorige club heeft hij niet dit seizoen in de Champions League gespeeld. Uh, bijvoorbeeld Balotelli, maar Balotelli waar we het net over hadden. Die is van Manchester City naar AC Milan gegaan. En die heeft voor Manchester City al in de Champions League gespeeld. Dus die mag nou dit soort niet meer voor AC Milan in de Champions League spelen. Dus die mag niet meedoen in de achtste finale de Champions League. En als we even kijken naar Sneijder en Drogba, hoe zijn die twee ontvangen in Turkije? Nou ja, Sneijder als een, als een enorme held. Ja. Drogba die is er nog niet, omdat hij op dit moment in Afrika zit, met de Afrika Cup. Uh, maar dat zal ongetwijfeld ook iets vergelijkbaars worden. Maar Sneijder is er ontvangen als... Uh, ja... Als de, als, als de redder, als, ja, als, de, de, als een prins? Als de, als de verlosser en eigen persoon. Ja, maar is... zien, zien de, de andere Turkse clubs nou Jaloers, slaan die Jaloers uit? Of, of zien zij wel uh, positiviteit dat er wat concurrentie komt? Nou, zo? Die, die zullen wel jaloers zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ze ook wel, uh, het was een goed signaal zien voor de competitie. Dat spelers als snijder dus, dus komen. Want als een concurrent van Galatasaray nu de markt op zou gaan, uh, hebben ze ook wat om te zeggen van ja, het is een grote competitie, is een opbouw. En dat, dat kan ook als. Uh, ja, positief voor de hele competitie gezien worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat de concurrenten van Galatasaray op dit moment blij zijn met de komst van uh, Sneijder en Drokbaan. En hoe lang zien we zo'n Sneijder nou bijvoorbeeld bij die ploeg zitten? Ja, uh, hij heeft uh, volgens mij getekend voor 3,5 jaar. Uh, ja, het zou mij verbazen als hij er ook 3,5 jaar blijft. Maar uh, ja, het zou kunnen. Het, is, uh, het hangt veel af van zijn prestaties. Kijk, als hij de komende anderhalf jaar uh, geweldig speelt daarna met Nederland een heel goed wereldkampioenschap speelt... Hm. Um, dan kan hij daar natuurlijk weer weggeplukt worden door een, door een grotere club. Alleen als hij zich niet weet te onderscheiden... Ja, dan wordt het wel lastig, want je bent wel redelijk uit beeld. Dat is het nadeel van de Turkse competitie. Dan zit hij vast in Istanbul. Ja, dan zit je vast in Istanbul, letterlijk, <laughs> in het verkeer ook. Maar ja, nee, het is... Uh, ja, dat, dat, is, dat is het nadeel, dat is het risico dat je neemt... als je het, als het even tegen zit, of je raakt geblesseerd... of je haalt je niveau niet helemaal, dan... Uh, dan, dan raak je uit beeld en dan is de kans dat je daarna nog een grote stap kan maken, kleiner. Ja, de uh, transferperikelen op de Europese, zowel als de Nederlandse transfermarkt... daar hebben we de, deze, uh, dit uur over. Moeten ook voetbalclubs hun hand op de knip houden in deze crisistijden? Daarover praten we straks verder met onze gast van dit uur... voetbaljournalist Roland Mater.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 Such a good gift to me We'll yeah. bijna kwart voor zes op de vroege ochtend van deze 30 januari 2013. Hoewel het economische crisis is, smijten de meeste voetbalclubs met geld... als het gaat om de aankoop van nieuwe spelers. Dat is vooral opvallend omdat de FIFA heeft aangekondigd... strenger op te treden tegen clubs met grote schulden. Het is dan ook maar de vraag of clubs ook in de toekomst... nog met miljoenen gaan smijten. Ronald Mater is voetbaljournalist en zit dit hele uur bij ons in de studio. Uh, merk jij ook dat clubs echt hun hand op de knip gaan houden? Zeker, je merkt het vooral uh, bij een uh, aantal grote clubs dat ze gewoon minder snel uh, ja, paniek aankopen doen en wat, wat voorzichtiger zijn geworden. Maar je zegt minder paniek aankopen, maar toch, hè, donderdag sluit eigenlijk die transferperiode. En nu op het laatste moment worden er met miljoenen gesmeten. Ja, minder is nog steeds, uh, ja, het is relatief, <laughs> nog steeds zijn het aardig wat. Maar je, je ziet wel een, een, een trend dat sommige uh, grote clubs, Arsenal en ook uh, Bayern München, Manchester United, nou ook deels, dat die. Uh, veel minder grote aankopen doen en vooral ook spelers zelf opleiden. En dat is wel een, uh, een goede, goede ontwikkeling natuurlijk. Dat heeft ook met die nieuwe regels te maken? Wat houden die regels precies in? Uh, die regels houden onder meer in dat als je uh, financieel je eigen broek niet uh, op kan houden... dan word je uit, uh, uitgesloten aan uh, de Europese bekertoernooien. Dus bijvoorbeeld is een Spaanse club nu overkomen, Malaga. Mm -hmm. uh, die spelen dit seizoen in de Champions League, hebben zelfs de tweede ronde gehaald. Maar die mogen komend jaar niet meedoen, omdat het gewoon hun uh, financiële huishouden niet op orde is. Dus het is voor clubs heel belangrijk om te voldoen aan de regels van de UEFA. Want wat voor straffen kun je allemaal krijgen? Nou ja, uh, dit is, je kan dus uit de rookclub gezet worden. Wat dus uh, grote gevolgen heeft, niet alleen financieel, maar ook sportief. Ja. Omdat spelers dan natuurlijk minder snel naar die clubs zullen komen. Uh, en je kan, uh, een transferverbod zou je zelfs opgelegd kunnen krijgen... op het moment uh, dat uh, ja, de overtreding groter is. Ja. Dus in, in ja, die orde van grootte moet je denken. Nou, als, als een uh, club financieel zijn eigen broek niet meer kan ophouden... Uh, uh, dan zou ik zeggen, dan ga je failliet. Ja. Nee, waar zijn die regels daarvoor nodig? Um, nou, die regels zijn nodig omdat het een beetje de spuigaten uit aan het lopen was. Er waren gewoon clubs die uh, bijvoorbeeld door uh, steun van, uh, van overheden... regionale uh, provincies uh, altijd maar konden blijven overleven... omdat uh, ja, de, de, de, de gemeente die club niet failliet wilde laten gaan... En daar wordt nu ook strenger naar gekeken. Dat dat niet meer kan. Nee, een groot deel van de problemen speelt zich ook af in, in, in Spanje. Daar zijn veel clubs die financieel op veel te grote voet leven. De laatste tijd uitgebreid nog voorbij gekomen. Clubs als Barcelona en Real Madrid met enorme schulden. Moeten zich, die moeten zich dan ook zorgen gaan maken nu? Nadeels, nou, uh, Bij Real Madrid, dat, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Die hebben uh, ooit eens een keer toen ze een enorme schuld hadden... hebben ze gewoon een trainingsveld verkocht. Of, een, of het complex eronderheen voor... 700 miljoen of zo aan de gemeente. Ja, dan ben je natuurlijk in één klap uit de schulden en voldoe je aan alle eisen. Uh, dus ja, de, dus de gemeente Madrid en ook de gemeente Barcelona. of dus die steden, die zullen daar altijd uh, alles aan doen om dat uh, in stand te houden. Maar als we bijvoorbeeld naar Engeland kijken, we hadden het er net al over. dat ze relatief uh, ja, een beetje simpele spelers uh, kopen. Maar betalen ze daar dan wel ontzettende grote bedragen voor? Of zijn het ook lagere bedragen dan? Uh, er worden wel nog steeds hoge bedragen betaald. Uh, over het algemeen is het wel wat minder dan een jaar of tien geleden. Ik geloof dat het, het record staat nog steeds uh, op 97 miljoen voor een transfer. Volgens mij, als ik het goed heb. Uh, ik verwacht ook niet dat dat nog gebroken gaat worden, of in ieder geval niet de komende tijd. Nee. Vaak, is er ook als je, uh, vaak zie je ook wel echt een reden als je ziet dat een club heel veel uitgeeft. Uh, Manchester City is dan een, een recent voorbeeld. Die zijn overgenomen door een, een olie-scheik. En ja, prompt gaven ze het jaar daarna. Uh, Tientallen, honderden miljoenen uit. Ja. Hetzelfde gold afgelopen zomer voor uh, Paris Saint-Germain en Frankrijk. Die zijn ook overgenomen door een Arabier. Opeens is er geld. Opeens is er geld. En dat, dat, dat zie je heel veel. Dat Is die dat, club de, toekomst? Dan, dat is de toekomst? Dat is de uh, toekomst. Je ziet het wel dat die clubs um, ineens dan iedereen kunnen halen. Juist omdat andere clubs voorzichtiger zijn. En dat zijn ook de clubs die dan de transfermarkt weer in beweging zetten. Want op het moment dat een club als Manchester City honderden miljoenen... Uh, erin pompt om spelers te halen. Ja, die miljoenen komen natuurlijk ergens terecht. En de clubs die dat ontvangen kunnen dan ook weer wat gaan doen. Dus dat zijn wel... Uh, je ziet nu vooral dat de beweging op de transfermarkt... zich dan toespitst op de clubs die inderdaad de steun krijgen... van zo'n sheik of een... ja, wat voor buitenlandse uh, man dan ook... die heel veel geld meebrengt. Ja, nu nog even terug voor uh, tot slot... een kort rondje langs de Nederlandse velden. Uh, veel Nederlandse clubs zaten ook in financiële problemen. Hoe staat het er nu voor in de eredivisie? Uh. Een heel stuk beter. Er is de KVB treedt er ook uh, streng tegen op. Die hebben ook een licentiecommissie die een paar keer per jaar de clubs indeelt in een bepaalde categorie. Het is zelfs zo als je in de laagste, laagste categorie uh, terechtkomt, uh, word je onder tegengesteld, Mag je niks. Um, dat is onder meer Feyenoord overkomen uh, een aantal jaar geleden. En dan moet je gewoon een plan van aanpak maken uh, voor de bond, waarin je uh, laat zien hoe je... Uh, weer gezond wil worden. En pas als dat zo is, mag je weer wat doen. Dus die zorgen wel voor dat dat uh, niet de spuik uitloopt. Zijn er nog uh, clubs waarbij we problemen kunnen verwachten dit seizoen? Uh, in de Eredivisie uh, verwacht ik zelf niet. Dat zijn allemaal wel, uh, wel redelijk uh, gezonde clubs. Er zijn een aand... bijvoorbeeld uh, gisteren kwam het bericht dat ADO Den Haag... dan nu even in de laagste categorie geplaatst is. Mm -hmm. um, zelf zegt de club daar al geruimte hebben bezig te zijn met daar te zitten... Vanwege een schuld uit het verleden, die ze langzaam aan het afbouwen zijn. Ik geloof ook niet dat dat echt een probleem gaat opleveren. In de Jupiter League, dus een niveau lager, kan dat wel gebeuren. Dat, dat onlangs nog eens een club failliet gegaan, AGOVV. En uh, ja, daar gaat gewoon veel minder geld in om. En als daar een keer iets wegvalt of minder wordt, dan kan het heel snel gebeurd zijn. Ja, Roland, Roland Mater van de voetbalwebsite fcupdate.nl, zat dit uur bij ons in de studio. Dank je wel voor je komst. Alsjeblieft. Het aangekondigde aftreden van de koningin. We gaan het er toch nog even over hebben. Het heeft natuurlijk niet alleen ingrijpende gevolgen voor haar en haar zoon... maar natuurlijk ook voor het leven van prinses Maxima. Zij wordt namelijk koningin. Maar haar leven gaat ook gewoon door. Vandaag geeft ze een lezing op een conferentie over voedselproblematiek. Deze internationale conferentie, Feeding the World... wordt georganiseerd door The Economist... in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Porter Novelli. Frank Peters is eigenaar van dat bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u krijgt de toekomstige koningin op bezoek. Bent u al gespannen? Nou, gespannen niet. Het heeft ook niet op de conferentie directe invloed. Er was al heel veel aandacht voor de conferentie, gelukkig voor de, voor de aankondiging. Dat is denk ik ook logisch gelet op het thema. Het is natuurlijk wel zo dat er meer media aandacht, met name voor, uh, voor de komst... en. Uh, dat zijn de momenten waar, waar dan toch de nadruk op ligt voor de komst en vertrek van, uh, van prinses Maxima. Ja, want heeft u al veel uh, extra aanvragen gekregen van, uh, van, uh, van de media? Ja, wat je, wat je ziet, kijk, de media die inhoudelijk in het onderwerp geïnteresseerd zijn, die hadden zich keurig allemaal uh, al ruim, uh, zelfs bij de aankondiging van de conferentie, aangekondigd. Dus die zijn vandaag allemaal in grote getalen, moet ik zeggen, uh, aanwezig. Maar je merkt dat met name de, de visuele media. Dus dan moet je vooral denken aan, aan televisie en fotojournalisten. En dat die zich melden natuurlijk na de aankondiging van de troonswisseling. Omdat dit toch het eerste publieke optreden van prinses Maxima wordt na die aankondiging. Ja, precies. Toch de, toch de aankomende koningin komt even ja. bij jullie op de conferentie. Um, kunt u vertellen wat er precies allemaal gaat gebeuren op Feeling the World? Ja, Fitting in the World is eigenlijk een serie conferenties waar het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en de politiek met elkaar discussiëren over een, een duurzame oplossing voor het hongerprobleem in de wereld. Omdat uh, in de toekomst natuurlijk de wereldbevolking nog fors uh, gaat toenemen uh, naar zo'n 9 miljard mensen in 2050. En daar, daar zullen duurzame oplossingen voor gerealiseerd moeten worden om uiteindelijk iedereen toegang tot, uh, tot eten, tot voedsel... Uh, want welke problemen uh, dit, staan ons te wachten? Nou, met name het productieprobleem. Uh, uh, dus dat er straks onvoldoende productie is om die 9 miljard mensen te voeden, En de ongelijkheid eigenlijk van de toegang. Uh, je ziet dat met name de, de westerse wereld en de geïndustrialiseerde wereld, daar is nog steeds voldoende toegang tot, uh, tot voeding, terwijl dat in de ontwikkelingslanden natuurlijk aanzienlijk uh, minder is. En dat verschil wordt als, als het op deze manier doorgaat, alleen maar groter. Ja. Dus er is een, een, op de eerste plaats een noodzaak voor de stijging van, uh, van die productiecapaciteit. Uh, maar dat brengt ook met zich mee dat er bijvoorbeeld financieringsproblemen op dit moment zijn om voldoende productie te maken in de toekomst. En dat is ook een van de, het onderwerp waar Maxima over zal spreken namens de Verenigde Naties. Om met name de toegang tot, uh, tot financiering uh, te bespreken. En dat doet zij namens de Verenigde Naties in die conferentie. Maar daarnaast spreken ja. de wetenschappers, uh, spreken de, bijvoorbeeld de, de CEO van DSM. Die zal spreken vandaag over de rol en de verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven heeft in het ontwikkelen. Ja, even naar onze toekomstige koningin, dan inderdaad nog even Maxima, want uh, heeft u enig idee wat zij gaat zeggen tijdens de conferentie? Nee, daar hebben wij inhoudelijk uh, nog geen idee van, dus ik kan u daar ook nog geen informatie uh, over geven. Dat, oh. zullen we, dat zullen we moeten afwachten. Zij zal met name over het, het belang van en het, en de, en het middel van microkredieten bij het, het geven van toegang tot financiering in de, in de ontwikkelingswereld spreken. Ja, toekomstig koningin Maxima maakt vandaag dus haar optreden... op de Amsterdamse Feeding the World-conferentie. Frank Peters, een van de organisatoren. Dank u wel. 2013 wordt een zwaar jaar voor de portemonnee. Volgens cijfers van het Nibud gaat de Nederlander er voor de vierde keer op rij op achteruit. Minister Ascher van Sociale Zaken kan vanochtend dan ook zijn borst nat maken. Niet alleen gaat de oppositie fel in discussie met hem... maar ook is er een motie ingediend om het koopkrachtplaatje flink onder de handen te nemen. CDA-Kamerlid Pieter Heerma dient de motie in samen met D66. Goedemorgen. Meneer Heerma, goedemorgen. We hebben geen contact met uh, Pieter Heerma. Uh, dat betekent dat we uh, even kort naar wat muziek gaan. Uh, we hebben klaarstaan Snow Patrol. Dit is Chasing Cars. Well, hebben we CDA-Kamerlid Pieter Heerma aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het zo chockerend dat de Nederlander de wereld achteruit gaat? Het is toch crisis? Nee, ja, het is inderdaad crisis. Dus Het is, uh, het is voor niemand leuk. Uh, maar dat maakt niet dat het kabinet uh, alsnog verantwoording moet afleggen voor de keuzes die er binnen die crisis gemaakt worden. En die, uh, dat zijn wat mij betreft niet verstandige keuzes. Mm -hmm. Omdat het veelal de middeninkomens zijn die de rekening betalen... En onze ouderen met een aanvullend pensioentje en het kabinet tegelijkertijd heel weinig doet om die crisis ook echt op te lossen, bijvoorbeeld banen te creëren. Want op welke zaken maakt u zich het meest zorgen? Nou, ik maak me het meest zorgen over uh, de optelsom uh, van bezuinigingen en hoe die mensen het mensen treffen. En als je het dan hebt over een ouderen met een klein pensioentje, zeker als ze zorg nodig hebben, dan telt het zo op dat, het, ja, dat, dat de achteruitgang in koopkracht zo groot is. De vraag is of mensen dat nog wel, nog wel ja, en u, u heeft hier ook een motie voor bedacht. Wat gaat u vandaag precies doen om deze getroffen groepen eigenlijk te helpen? Nou, we gaan. Uh, het, het, het belangrijkste is dat we van het kabinet duidelijkheid gaan krijgen. Want ook, de, uh, ook gisteren is er weer een nieuwe brief gekomen vanuit het kabinet... waarbij er vooral naar anderen gewezen wordt. Het is de schuld van vorige kabinetten, het is de schuld van de pensioenfondsen... Uh, en er wordt wat, wat mist opgeroepen over hoe erg de, de cijfers nou precies zijn... Um, en nou, we gaan dus proberen, en dat zal breed gebeuren vanuit de oppositie, toch meer duidelijkheid krijgen van het kabinet. Om vervolgens ook het kabinet toe te brengen om andere keuzes te maken. Want wat ik zojuist ook al aangaf, het erge is, kijk, iedereen zal best bereid zijn wat in te leveren. Als je daar het gevoel uit overhoudt dat het kabinet dat ook gebruikt om Nederland sterker naar deze crisis te houden. Ja. En daar schort het nou net aan, er wordt geen werk gecreëerd. En er waren heel veel partijen, het VDA, de VVD, maar ook vele andere, die in hun verkiezingsprogramma ook pijnlijke maatregelen gehad staan. Maar dat tegenover wel konden kon laten zien, jongens, kijk eens hoeveel werk we creëren. We halen Nederland sterk uit deze crisis. Ja. Als dat niet ook het geval is met het kabinetsbeleid... Ja, dan wordt het een beetje vervelend. Ja, Meneer Heerma, uh, minister Ascher zal dan waarschijnlijk ook zeggen... Ja, alle schouders moeten samen de lasten ja. dragen... En, ja. en banen creëren kost nou eenmaal ook geld. Waar, waar, in welke hoek zoekt u de oplossing? Nou, uh, ik, dat zijn twee verschillende vragen. Laat ik eerst eerste beantwoorden. Dat is een, een antwoord dat het kabinet maar al te graag geeft, inderdaad. Het is crisis en het is voor iedereen moeilijk. Uh, maar dat is te makkelijk, want... Uh, het gaat ook binnen die crisis wat je vervolgens doet. Nou, en wat wij als CDA deden, was de rekening niet zo bij de middeninkomens neerleggen. Want dat, die zijn de motor van de economie en we weten allemaal dat werk moet lonen. Mm -hmm. En je ziet dus als gevolg daarvan. Dat is het nivelleringsfeest van Hans Spekman, waar zoveel over te doen is geweest. Als gevolg van de rekening zo bij die middeninkomens neerleggen. Daardoor creëer je geen werk, omdat het werk niet gaat lonen. Mm -hmm. nou, in dat zal anders moeten. Uh, dat, dat hebben wij ook al steeds voorgesteld. Onze. Partijleider Simon Buma heeft dat in vorige debatten ook gedaan. En wij zullen met die lijn door blijven gaan. Gesteund door een aantal andere partijen. Welke partijen? Neem D66. Dat is ook een partij die erg opkomt voor de positie van de middeninkomens. Maar als je nu kijkt naar 50PLUS of de SP, die zullen vandaag ook, zeker als het gaat over de optelsom van rekeningen bij ouderen met een klein pensioentje, ook stevig van leertrekken. En dat is ook wel terecht. Want het, het lijkt ook dat je daar spaarzaamheid mee bestraft. Mensen die gespaard hebben, die moeten nu extra betalen. En dat, is, ja, dat voelt oneerlijk. En er komen ook bij de Tweede Kamer heel veel mensen nu met mails en, en noodsignalen... van hey, is dit nog wel eerlijk wat hier gebeurt? Ja, u, u komt vooral op voor de middeninkomens. zegt die worden ongelijk geraakt. Maar het, het is natuurlijk ook voor mensen met lagere inkomens... en laten we ook zeggen mensen met hogere inkomens eh, ook zwaar weer, toch? Nou, je, ziet, je ziet dat, dat, dat um, uh, in een kabinet met de Partij van de Arbeid en de VVD... dat de lage inkomens die worden uh, relatief beschermd door de PvdA. Ik noemde net het nivelleringsfeest van de al. En de hoge inkomens die worden door de VVD ontzien. Maar als je dat optelt, dan is er dus een derde groep die dan de rekening wel betaalt. En dat zijn dan net die middeninkomens. Dat zijn de middeninkomens. Duidelijk verhaal, CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Hartelijk dank. En deze nu al wakker zit u weer op. Zometeen hoort u het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat ons betreft nog een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.